In de ruiten tegenover me zag ik mezelf zitten. Er waren vreemde geluiden als ik stilhield. Toen het werk klaar was heb ik de kachel opgestookt omdat ik het koud had gekregen. In de Oosthoek-encyclopedie ben ik vervolgens gaan lezen wat er instond over syfilis en andere geslachtsziekten waarnaar werd verwezen. Ik was al lang van plan mezelf daarover voor te lichten omdat ik door een huidaandoening in de buurt van mijn gat in het onzekere verkeer. Ik had er moeite mee het uit te lezen want ik werd duizelig. Ik kan geen geslachtsziekte hebben als ik nog nooit een vrouw heb aangeraakt. Ik wilde weten of dat toch niet mogelijk was. Maar ik denk dat je daarvoor in psychiatrische handboeken terecht moet. 10 november. De geile gasvlam. Als de homoseksuelen in het hiernamaas voor altijd met blote voeten over een sintelpad moeten lopen, wil ik geen homo zijn, omdat ik niet tegen sintels kan. Als het niet zo is, weet ik niet waarom ik er niet tegen kan. Nachtelijke fietstocht in de bossen van Baren op een klapstoel gaan zitten... van een gesloten uitspanning. Opgehaald door een overvalwagen. Ze dachten dat ik zwaarmoedig was. 12 november, bij Beerta thuis. We zouden een gesprek hebben over het boek van Simone Weil... dat hij hem geleend had, maar het ging merendeels over mij. Dat hadden we niet afgesproken. Daar ben ik niet tegen opgewassen. Hij zei dat hij het idee heeft dat ik in moeilijkheden zit... die ik niet durf uit te spreken. Hij heeft de indruk dat ik vlucht... Hij zou me graag willen helpen. Als ik hem nodig mocht hebben, dan kan ik op zijn hulp rekenen. Ik heb met hem over geen moeilijkheid gerept. Ongevraagd nodigde hij me uit erover te beginnen. Dat is toch een wanverhouding. Het zou wat anders zijn als het gelijk opging en hij even zo met zijn eigen moeilijkheden op de proppen kwam. Dat offer heeft hij niet eens kunnen brengen. Op deze wijze zou ik me toch laten vernederen. Hij heeft goed geraden dat ik behoefte aan vertrouwen heb. Maar als het zo moet, hebben we geen moeilijkheden. Willen jullie nog meer horen of zal ik ermee uitscheiden? Wat mij betreft wel. Ja. Of misschien kan ik beter eerst nog een borrel inschenken. De jullie daarvan? Ik vind het heel mythes. Ik vind het natuurlijk ook mythes. Ik vind zelfs dat je zo schrijven moet. Maar tegelijkertijd vind ik het uh, godslastelijk. Hoe bedoel je? Het is uitzichtloos. Je kunt je hierbij geen andere mensen meer voorstellen. Je hebt het gevoel dat er verschrikkelijke dingen zullen gebeuren. Die zijn ook gebeurd? Ja, en dat voel je. Er is een man aan het woord die op het punt staat... de hals over kop te vluchten en nog maar net de paswit in te houden. En je houdt niet van vluchten? Dat ook niet, maar daar gaat het nog niet om. Het beklemmende is dat... Als je zo denkt, als jij hier denkt, je geen andere mogelijkheid hebt, terwijl je tegelijk het gevoel hebt dat het de enige fatsoenlijke manier van denken is. Oh, ja, dat weet ik niet, natuurlijk. Ik ben niet duidelijk. Um, nou, ik, ik geloof dat ik je niet helemaal begrijp. Um, op zo'n congres bijvoorbeeld, dan voel ik me doodongelukkig. Ik voel me op het bureau doodongelukkig. Ieder contact is eigenlijk te veel. Daarin verschillen we niet. Maar ik ga altijd weer terug omdat ik het gevoel heb dat daar buiten niets is. Ik verbeeld me dat er mensen zijn met wie ik wel zou kunnen praten. Tegen beter weten in. Die illusie heb jij niet. Jij hebt het idee opgegeven dat je ergens bij hoort. Anderen spelen geen rol. Je zou net zo goed in een wereld met spiegels of tafelpoten kunnen leven. Ik denk dat je daarin gelijk hebt. Dat het zo is, maar ik vind het beangstigend. Maar waarom is dat dan godslasterlijk? Dat is maar een woord dat het betekent verder niet. Oh. Maar mensen zijn toch zo? Je vindt het toch ook verschrikkelijk, zulke mensen? Ja. Ja. Ik kan het geloof ik niet goed uitleggen. Ik vond het heel mythisch. Alles wat jij doet is eenzaamheid. Buiten jezelf is niets. Het is een bunker waarvan de deur is dicht gemetseld. Ja, dat is misschien wel zo. Maar dan begrijp ik toch niet waarom dat godslasterlijk zou zijn. Dat is het misschien ook niet. Hoi, hey, wat hier? Hoi, wat moeten jullie hier houden? We staan hier te kijken, joh! Hey. Oh, wat was je Oh, oh, oh! Moeten we die man niet helpen? Ik zou niet weten hoe. Hey. Hey, enkeltje, hè? Enkeltje! Ja, hou dat dan maar bij u. Nou, dag. Dag, Frans. Ja. We sta je naar te kijken, man. Hé! Hey. Kun je niet doen, man. Waarom zou ik doorlopen? Dat is niet te goed. Op dat ja. ik kunnen Maar ik wil niet doorlopen. 30 cent voor me. Voor een regeltje. Hé? Nee. Nee. Waarom zei je nou tegen Frans dat het godslasterlijk is wat hij schrijft? Ik geloof dat hij daar erg van schrok. Ja, dat was niet de bedoeling. En waarom zei je het dan? Je kunt soms zo ruw zijn. Ik bedoelde er niet zo onaardig mee. Ik begreep ook niet wat je ermee bedoelde. Als je zo eenzaam bent, dan is er ook geen God. Maar jij gelooft toch ook niet in een God? Nee, ik vind ook wel dat hij gelijk heeft... En met zo'n dronken man is hij dan ineens weer heel aardig. Terwijl ik de neiging heb me af te wenden. Ja, natuurlijk. Dat is een underdog. Daar identificeert hij zich mee. Haast u, haast u, want het leven is kort. Hoe wou je dat dan doen? Ik denk dat ik een vanghok leen, of anders maak ik En dat zet je dan in de tuin. Met een beetje vreten. Begrijp niet dat jullie die beesten niet gewoon laten zitten. En M.A. aan jongen, zeker. Ik vind dat je zoiets aan de natuur zelf moet overlaten. Dat doe jij zelf ook, zeker. Ik heb wel eens gelezen dat als je zulke zwerfkatten opneemt... dat anderen dan gewoon hun plaats weer innemen. Je bereikt er niets mee. Je bereikt er in ieder geval mee dat deze geholpen zijn. En wat er met de volgende moet gebeuren, dat zullen we dan wel weer zien. Die vangen we dan ook. Ja, dat is het nou juist. Zo blijf je aan de gang. Je blijft wel aan de gang, maar... je kunt ze zo ook niet laten zitten. Als je ziet hoe die beesten eruitzien, ze zijn zo mager als pest. Ik geloof dat ik nog het liefst de opdracht zou krijgen... om alle zwerfkatten in Amsterdam te vangen en te behandelen. Lijkt me prachtig werk. Zinvoller dan wat wij doen, tenminste. Dat is zeker. Nou, dat ben ik dan niet met jullie eens. Heb jij die brief van... van Hamme al beantwoord? Ja, die heb ik beantwoord. Waar is die dan? Ik hem... Op je bureau gelegd. Ik kan hem niet vinden. Hier zie je. Dank je. Ik word oud. En zolang dat vanghok nog niet klaar is, zorg jij voor het water en het eten? Ja, dat zal ik doen. Dan slaan we dat hoofdelijk om. Ik doe niet mee, want ik ben principieel tegen. Nee, altijd ik. Misschien wil Slofstra ook wel meedoen. Zullen we die er nou maar niet buiten halen? Dan bemoeit hij zich maar weer mee. Nee, Slofstra en ik hebben die dingen altijd samen gedaan. Die kunnen we niet buitensluiten. Die vindt dat leuk. Dat zeg jij. Wat weet je daarvan? Dat kun je toch niet voor anderen zomaar beslissen? Ik wel. Ik beslis dat gewoon. Begrijp jij nou waarom Bart daar zo tegen is? Bart kan niet tegen als het probleem te groot is dan ontkent hij het ik heb dat zelf ook wel maar niet zo extreem het is een vorm van bijziendheid Bart kan alleen leven met heel kleine problemen die hij kan overzien en waarvan hij ook weet dat hij ze kan oplossen en ik dan hoe is dat dan met mij denk je bij jou is het anders <middels> heb jij dat niet dat de omvang van een probleem je verlamt. Nee, dat geloof ik niet. Zoals met die katten. Dat je zei dat je alle zwerfkatten van Amsterdam wel zou willen vangen. Dat meen je? Ja, maar eigenlijk is dat toch ook een overzichtelijk probleem. Ik moet er geloof ik niet aan denken dat ik alle zwerfkatten van de wereld zou moeten vangen. <laughs> nee, dat zou geloof ik gek worden. Ja, dat zou ik ook gek worden. Hoewel als. Als ik nou een hele grote organisatie zou mogen opzetten... dan zou het misschien weer wat anders zijn. Ja, een organisatie. Ik heb daar wel eens over nagedacht wat ik nou het liefst zou doen. Dus het liefst zou ik geloof ik de opdracht krijgen... om een enorme berg zand met een kruiwagen en een schopje... van de ene plek naar de andere te verplaatsen. Mm -hmm. Maar dat noem je ook iets. Dan maak je het jezelf wel heel even lekker? Heb jij dat dan ook? Ik kan het me indenken. Zoals ik me ook wel in Bart kan verplaatsen. Nee... In Bart kan ik me geloof ik niet verplaatsen. Hier kom ik vandaan. Ik dacht altijd dat jij uit Den Haag kwam. M mijn ouders komen hier vandaan. Elke keer dat ik hier kom heb ik het gevoel dat ik thuis kom. Dat heb ik geloof ik als ik weer in Amsterdam kom als ik een tijdje weg geweest ben. Kom je ouders dan niet uit Indië? Nee. Waarom? Ik heb altijd gedacht dat je jij... Indisch bloed had? Nee hoor. Ik heb helemaal geen Indisch bloed. Dacht je dat werkelijk? Ja, maar nou, het is wel zeker uitgemendeld. Ik zou niet weten hoe, want ik heb nooit familie in Indië gehad. Station! Over richting allemaal in Station, ze Stationswollen! Direct komen we langs het huis van mijn grootvader. Daar, aan het eind van de oprijlaan. Wat was je grootvader dan? Kweken. Mijn andere grootvader was bakker. Wat is jouw vader eigenlijk? Mijn vader is havenarbeider. Wat leuk. Ja, nou leuk. Waarom zou het eigenlijk leuk zijn? Het verbaast me. Hoe heb je dan kunnen studeren? Dat zal toch wel moeilijk geweest zijn. Och. Wat vindt jouw vader nou van dit werk? Ik geloof niet dat hij daar wat van begrijpt. Toen hij hoorde dat we vandaag naar Friesland gingen zei hij, Goed zo jongen, haal er maar uit wat erin zit. Kan beter van de stad dan van het dorp. Ja.